Bij de demonstraties in Nederland, in Tilburg en Eindhoven, waren veel minder mensen. In Eindhoven kwamen wel zo'n duizend meer betogers dan verwacht, maar dat leidde niet tot problemen. In Londen zijn tien politieagenten gewond geraakt toen ze door demonstranten werden bekogeld met flessen. Veertien actievoerders zijn opgepakt. De antiracismebetoging begon rustig, maar later waren er ongeregeldheden. Vooral in de buurt van Downing Street 10, de ambtswoning van premier Johnson, was het onrustig. De twee politieagenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Buffalo een man van 75 tegen de grond werkten, worden aangeklaagd voor geweldpleging. Het slachtoffer liep tijdens een vreedzame demonstratie richting de oproerpolitie en werd door de agenten naar de grond geduwd. De bejaarde man raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De twee agenten werden geschorst en uit onvrede over die schorsing hebben 57 collega's van de politiemannen een functie neergelegd. Ze zeggen dat de twee agenten alleen maar bevelen opvolgden.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 Het weer wisselend bewolkt met enkele buien, soms ook met onweer. Ook overdag hetzelfde beeld, enkele buien en opnieuw kans op onweer. In de middag wordt het wel droger bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.